Gemeente, zingen wij van psalm 89, het zevende en het achtste vers. Lezen wij nu een gedeelte uit Gods woord en wel uit het boek der psalmen en wel psalm 91, doch vooraf de wet der tien geboden des Heren. En onze verwachting voor deze morgenuren is in de naam des Hiram, Hiram, die de hemel en de erde uit niet heeft voorgedreven. Een God die trouw en eeuwig en nooit zal laten varen. de werken u haar handen. Amen, geliefde, genade, vrede en barmhartigheid. Word u bij de naam van geschonken, bij de verdere woord van rijkelijk vermenigvloedig. Van hem die is, en die was, en die komen zo. En van de zeven geesten, die voor zijn het troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Die heeft geboren uit de doden en de over van alle koningen ter Amen Geliefde Laat u nu trachten voor en met elkander en totaal de toch onmisbare zegen van de Heere af te smeken O eeuwig der ene of de Die in het heilige woont en troon Bekleed met majesteit en heerlijkheid Gerechtigheid en gerichten, Maar die toch bij de is En bij de nederige van geen nog wonen wil en o, dat wonder, ach, heren, dat we toch in deze morgen al hebben mogen ontmoeten. En niemand ons er door die koud handen dood is weggenomen. En o, God, dat we dan eens met die weldaden in u mochten eindigen. Ja, dan zou de aarde nog toch zijn. Dan zie je, mama, weg eens, tovernaast. Want wij zijn niet eens waardig, hier, Dat we deze aardbeelden betreden. daar hij toch vervloekt is om onze willen En o, God, zie me dan op ons helmen. Dan is er geen open openhoog verwachting. He. Maar je hebt volk op aarde. O, grote die er bij de naam van iets van geleerd hebben. Dat ze vervreemd zijn van u. En vreemdelingen van de verbonden. Daar ik. En die hebben geen hoop op de interne. En als ze dan op zichzelf zien op. Maar mochten ze door het geloof. Eens van zichzelf zien. Op die een enige, ja die dierbare Emanuel. Die uit uw eeuwige godsgedachten is voortgekomen. En alleen in hem en door hem ook. Op, kunnen hem mogen we nog op uw natrie. En dan ook met al onze nogen. En al onze boelste. Maar ook met al onze ellende. Met al ons tekort Met al onze Tegen hier, Wat ga je ook op ons aardse patten neer O oh God Mogen we het ooit deze Morgen nog tot in andere? En moeten we dan eens genade Vinden In uw heilig en vlekkeloos Rijn over, oh Want als we daar een indruk van krijgen oh. God wie gij werkelijk zijt hier, ah, oh, dan zou ons allen moed en kracht Maar gij geeft de moeder kracht, oh grote God. En dan moeten we het uitroepen in deze morgen hier. Dat u wel daden geeft en goedertierenheden. Nog roemen tegen hem hel verdiend worden Daar we toch te dood zijn onder worden Maar nu heb je zelf een weg ontsloten hier, In die dieren maar En dat u dan in het eeden morgen uur Ja dat is mocht verkom. verkondigen Aan een stervend mens Op een sterven daart O groot omstermen we mogen al aan zijn wie we zijn. Maar mogen met uw lieve geesten in ons midden Want we hebben toch een kostelijke stilering. En nou, ja, tot wien zullen we dan heen gaan? Ga je alleen het toch te worden, de zijnsige leven. Want alles wat van ons is en van ons komt. En uit ons voortkomt, oh God. Dat is toch alleen maar de dood. En het zijn maar doodvruchten, Maar alles wat gij schijnt, heren, dat is leven En mochten we dan onze diepere stijl afhankelijkheid dus En z'n ogenblikkie inga leren leven En als we dat eens ingeleefd hebben, nog Mag het dan ons komen te vernieuwen Want wij zijn toch maar van de rechthebbende mensen. En we moesten het eens gaan leren en weten O, groot of verder. Dat het is alleen door uw dragen vermogen En door uw langmoedigheid en taai doen Dat we nog op aarde mogen zijn Want dat onze rechten liggen op het bodem van de hel En onze grondslag in het stof. En we bewijnen maar alleen met oog op En op zulke wilgen u nog te zien. Uw knecht van de oude dag riep het nog uit en gij trekt zullen geen nog in het gericht oog op ja dat wonder uit die eenzijdigheid en die soevereiniteit dat we geen lust hadden van onze doodheren maar daarin dat wonderkeren alleen mocht gij ons dan eens trekken uit die ontzaglijke nacht der duister en brengen tot dat wonder volle licht der genade des levens oog op het is toch een eenzijdig werk, En we mogen toch komen zoals we zijn. En als we komen zoals we zijn, heren. Dan is het maar een rechteloos volk. Geen aanspraak en geen groen. Maar alleen pleitende op die borggerechtigheid. Van die dierbare Emmanuel. Dat we zo in deze morgen tot op uit de nood onverschillen. En als er dan geen nood is, o oh Heere. Mogen we dan zelf de nood nog eens komen te brengen en te maken. Want gij hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En moeten we dan met onze armoede en plaatsen bij u vinden. Onder die bedekkende vleugelen, want uw kennis. Die heeft het nog gezommen door u. Ja, door u alleen, om het eeuwig baten. O, dat wonder, o God. En dat is voor uw kinderen nooit klein te krijgen. Dat uit dat eeuwig vrij mag. Ja, dat wel welwaardig. Dat gij ze lief gehad hebt, met een eeuwige liefde. En we mogen ze ook nog in ons midden hebben. En al is het dan klein of groot in de genade Heren, gij weet alle dingen Mocht er dan degene die bevestigd in die zaken In deze morgen een de ziel en oors vertrouwd worden En degene die ervoor staan, Heren Die geleerd hebben dat ze liggen op het vlakken der stel, En dat ze scheld laat nodig hebben ook op Mocht hij ze van oors naartoe leiden want het is om maar een eenzijdig werk van u. Ze hebben het wel geleerd, ze kunnen er niet komen. Maar ageren, gij kunt ze erin leiden door uw heen. Maar mocht gij met uw liefdeheid in ons midden oorst arbeiden. Ga nog door de rijen heen, hou. Oh, oh. En zullen we moeten beleiden, beleiden dat we geen naam en plaats. Hebben, maar neem nog reden uit uzelf en geden die nog voor een eigen rekening reizen. Heren, we hebben toch een kostelijke zielen voor hun in eindige tijd. Laat dan uw hand in ons midden niet stil zijn, heren. Maar wil gij nog eens in ons midden verdoelen, het is alles zo zwaar verstaan. Maar ook oh ziet op onze grond van boven en wees nog genade vuren. We gaan dus jongens aangorderen met kracht van omhoog, want we moeten het telkens weer ervaren dat we zijn ook voor gisteren en we weten het ook niet eerlijk. Maar mocht hij met uw lieve ons nog eens lijden. In die grazige wijde. Van dat eeuwig blijvende. Ja dat dierbare woord van u. Dat zoveel waarde heeft gekregen. Voor uw volk op aarde. O God gedenk een iegelijk Gedenk ook degene die met ons kunnen zijn. Maar die nog mee mogen lijden. Heer, daar zijn er toch ook nog bij, die ge van eeuwigheid heb lief O oh God, mogen dan dan een je nog eens gedenken. Ja, nog eens door water, nog door water, nog. U kan het alleen maar doen, o oh Maar gedenk ook die oude vriendin, die toch ziek is, o oh God. En geen vreemdeling van deze zaken. Het is in de avond van haar liefde gij weet alle dingen Maar dat ze dan eerdaag die rijstad Zal mogen nederlijzen En dat ze dan mag zeggen, oh God Ja, door u, door u alleen afvieren Eeuwig zingen van uw goede dieren heen En mocht dat eens een inslag in de gemeente maken want gij haalt uw kerk naar huis, zo En wat er overblijft, er komt niet bij. Want we leven onder dus vreselijk oordeelen in die verschrikkelijke tijden. Heere gedenk. Wil haar nog dragen en sparen. Ook voor de gemeente. Wil alles wel maken met u, Gedenk ook die man en vader. O oh, God zo ernstig ziek. Op de poorten der eindig zijn. En overtuigd van de waarheid. Maar er is te kort voor de eindigheid. Gedenk aan meer en mocht het dan ooit zijn. Dat je is, remissie van al Eer dat het besluit waarde. Want als God gaat zijn dag voorbij. Gedenk ook zijn geliefde vrouwen en kinderen die in deze gangen meden moeten. Heere, mogen onze nog eens een hebben, ja dat ze de tronen der genade nog eens mochten nocht bestormen. Oh God. wel wil je het nog eens denken. Gedenk ook degene die in de ziekenhuizen verpleegd is en in de inrichtingen. Heere, gij weet alle dingen. Die moeder die in een ver hier vandaan geopereerd moet worden. Wil je het wel maken. Dan liggen er nog in de hospitalen een eentje kijken. O God, daar ligt ook nog een moeder van het alrijk gezien. En mag gij haar verdenken. Wil gij het nog eens wel maken met u zelfde. Oh Heere, dat ze met alle noden en boeken aan uw mocht lussen. Als de plaats uw zijde mocht omvangen. Gedenk ook die jonge moeder die de geboorte heeft gegeven aan een kind. En ze is ook in het ziekenhuis, heren. Maak het nog eens wel met u zelf. er nog in de geslachtige werkt, Wil haar leven sparen en dragen. En ook die moeders die geboorte hebben gegeven aan kinderen. Heren, gij weten. Wil gij ze nog gedenken. Oh. Er is zoveel wat op uw zegen genoeg En er is zoveel wat op uw zegen hoogt. Heere, er is ook nog een kind van een gezin in ons midden. Een jongen die geopereerd moet worden. Een zeer ernstige operatie. En ach, is. En dan ook zo jong. En mogen u die weeg aan het hart nog eens heilen? Mogen u die geneesheren nooit die handen besturen. En al het nog eens wel maken met u celaberen. Want tot wie zullen ze nu enig luchten. Met die onzaggelijke noodoogel. Wil dat leven niet afsnijden. Rechten hebben we niet, een aanspraak niet. Maar alleen pleiten op die enige. En die enige borgerrechten zijn. In hem op kunt gij met ons nog opdringen, en gedenk zo verder alles wat op u zegen hoopt en wacht. Draag nog en verdraag nog, wij doen met de rouw en de alleenstaande in de vereenzaming des levens in de, de der jaren. De jeugd der gemeente, de onderwijzer en met de schoolheren. Het is alles zo diep en stijl afhankelijk. En daar zijn we nu blinkende vijanden van. Want wij willen niet afhankelijk zijn, oh God. Maar wil willen wij ons eens afhankelijk maken. Dat we het eens gaan leren zien. Dat we geen haar wit of zwart kunnen maken en geen eel tot onze te kunnen doen, eere dat we reizigers zijn, ja vliegende reizigers, naar die alles beslissende en de nimmeraende genade. Gedenk ook aan onze broeders die deze arbeid weer verricht hebben. Oh God, wil hij met de gemeente zijn met ons oprecht. Neem nog reden uit, u zal het u Na de grootheid, u werkt maar met de gegeven, welke verklaard liggen die dierbare Emmanuel, we smeken het van u om uw sperband te leiden. Amen. Zingen we nu uit de zevenentwintigste der persoon. Persoon 27. Het tweede, het derde en het zevende. geliefde medereizigers naar die alles beslissende en de neemreindigende eeuwigheid we lezen zo in het boek van Genesis dat de Heere zei tot Noach bouwt u een ark van golferhout dat was het hardste hout wat er was die pressehuis. Werd ook gebruikt in de tempel. Noah kreeg een opdracht. Om een ark te bouwen. En die ark. Die werd door God van een plan voorzien. Want als je dat zo naleest. Dan kan je precies zien. Hoe groot die ark moest zijn. En wat er allemaal in die ark gebeuren moest. En Noah. Die begon die ark te bouwen. En toen nou ook die ark ging bouwen. Begon de wereld hem te bespotten. Want er was helemaal niets te zien. Dat er een oordeel zou komen. Maar die ark. Dat was een teken. Dat wil zeggen. Dat God kwam om met het Adams geslacht af te rekenen. Want dat geslacht van Adam in de eerste wereld, die had zich totaal weggezonderd. Zo het was een onheilstellend teken op aarde die ark. Maar zo hebben wij ook zoveel tekenen in ons midden. Neem het graf maar. Want als we langs de graf gaan, dan zien we dat wij daar eenmaal ook zullen landen. Zo we zijn op weg Maar Noah, die bouwde uit het geloof. Zo, dat was de geloofdaad van Noah. Waarvan Paulus in de Hebreeënbrief zo duidelijk van spreekt. Bouwt mij een hart. En Noach heeft 120 jaren aan die ork gebouwd. En meer dan Noach niet te doen: als bouwen en spijzen erin te verhouden. Hoor je dat gemeente? Meer hoeft dan Noach niet te doen: de prediker der gerechtigheid. Vele hebben aan die ork gebouwd. Vele. Hebben die ark gezien? Vele hebben nog een Het was de dwaasheid voor Noah. We kunnen dat allemaal lezen in het zesde. Het in het zesde kapitel van Genesis. Dat wordt al beschreven van Noah. Maar hij bouwde, allemaal in het geloof. Wetende dat de dag zou aankomen dat hij die arken God nodig had. En zo is het ook met ons gemeente. Er lag een weg naar die ark. En wie werd nu in die ark geleid? Alleen degene die God zendde. Je kan het lezen, de beesten, de reine dieren, de onreine dieren, het kruipende, alles ging die ork in. En die ging allemaal door een deur, door die deur. En toen alles erin was, kan je lezen, toen ging Noah erin. En toen liet God gemeente... De ark nog zeven dagen open Dat was over nagedacht. Die deur, die was nog zeven dagen open. Dat alle spotters en alle vijanden, als ze dat ogenblik voor God in stof gebogen hadden, hadden ze die deur nog ingekund. Want hij stond nog open. Maar daar staat er zo duidelijk, en God sloot toe. Nu leven in gemeente, dan zie je allemaal op die ark wijzen. Want die ark, dat is de verbondskist. Die ark, dat is Christus. En nu leven in dagen, dan zeggen ze, dan moet je in. Maar bij Noach kwam er niemand in hoe zou dat toch gekomen zijn? Omdat de dichter van de 89e psalm de waarheid ging verkondigen, ja door u, door u alleen, om het hele geloof, die al dat wonder, de dieren in de orde en de mensen erbij, en toen ging de deur dicht. En wat zat er toen tussen Noach en de aarde? Een deur dicht. Als over nagedacht mensen. Een deur dicht. En die deur is dicht. En als we die in het leven nooit open hebben zien staan. Dan zal die voor ons eeuwig dicht blijven. Al mijn en mee. reizen naar de eeuwigheid? Dan is het een eeuwigheid. Want die beesten kwamen van verre. Die werden door God geleid naar de ark. Ze hadden die ark zelf nooit gevonden. Dat is de godsdienst. Die vinden al buiten weg. Maar Gods kind is blind in zijn Die kan die ark niet zien. En nou die ark. Die heeft drie verschillende betekeningen. Drie zaken. Ten eerste zien we in die ark het beeld van die enige trouwe God voor zijn kerk. Die die nooit zal beginnen. Nooit zal verwarren. Maar we zien ook zijn onkruidbare gerecht. Dat hij de zonde nooit door de vingers En we zien nog wat. De bewarende hand God over zijn kerk. En de deur ging dicht. En degene die nu aan die ark gebouwd hadden. Die stonden buiten. Daar zullen wat leraars zijn. Die aan die ark gebouwd hebben. En eeuwig omkomen. En het zal er eeuwig zijde God onderwezen als God knechten binnenkomen. Want zover bleek God ze wel af. Denk daar goed om. Dan is ze geen roem op de rug leef. Er zijn er geweest, die hebben die ark achterna gezwommen. Maar ze zijn verdronken. Er zijn er geweest, die hebben zich aan de ark vastgeklemd. Maar ze zijn er afgespoeld. Wat dacht je soms gemeente, dat dat water zo heel zachtjes naar boven kwam? Nee. Dat is het vreselijkste geweest wat er is. Wat er ooit zou weten. Dat de aarde opende haren kolken. En de hemel haren fonteinen. En daar gingen ze op de vloedgolven van Arken op. Daar ging de Ark op de vloedgolven. Van de volle toren God. En daar gaat die Ark. Van de volle toren god. En hij zegt er geliefde Engelse uitvader. Onvergeten. Die zegt, nu hoger dat nu de ark steekt. Op de water van de toren God. Hoe dichter dat Noach Bij de hemel. Denk er toch niet licht over gemeente. Want die ark is Christus. En toen die deur dicht ging. Toen was Noach. ...van het oog der wereld ontrokken. En de wereld van Noach. Waarom? Omdat de kerk God... ...is in Christus verborgen. In God. Dat is de kerk. En daar zat... En weet je waar nu de grootste... ...dan kom ik straks al even terug. De grootste ellende was al nam zijn eigen mee. En er zat een Gamm ook in Noach. En Noach was zijn eigen meester. Dat kwam heel goed uit toen die de werkel... Maar, die harde die wees op Christus. Want Christus is die dierbare borg en middelaar. Die uit het vrije van het eens vervelbaar aan de zielen wordt geschonken. Wanneer, wanneer die golven van de toren gods de zielen gaan beroeren, Wanneer de afgrond gaat en hoepen tot afgrond. Wanneer God om zijn recht komt in de zielen. En die borgen is een volle graveelstoord. Die zielen overneemt. Voor tijd en eeuwigheid geborgen. Gij zijn maar hier. Een schuilplaats in gevaren. En dat zijn de gevaren. Als God om zijn recht komt. Als de Heer met de mens gaat afrekenen. En dat kan je zien in Christus. Want dan kunnen we zeggen: die ark. Toen Christus geboren werd, lag die ark nog op de aarde. Toen konden ze hem allemaal zien. Hij heeft niet veel plezierige dagen gehad op de aarde. Die borgen en middel Hij wandelde in de woestijnen des levens. Daar wandelde Christus. En toen kwam hij op de vloed van het horengod. De volle horengod op Golgotha. En daar werd hij geslingerd. Zo de ark. Daar werd hij geslingerd, totdat hij zei, het is volbracht. En zo wordt de kerken godsgeslingerd, op een levend zee naar de Maar geborgen in die een enige, ja die diervare Emmanuel, die zijn leven uitstort in de dood. Die tegen een vermoeid kind uitriep, tegen zijn vermoeide kerk uit het trouwe God. Het is volbracht. Zodat het vermoeide kind van God mag rustig in de bloedboezem van Christus en mag opstaan in de blanke gerechtigheid van die een enige. En daar hopen we in deze morgen met de hulpen des Heeren zijn ogenblik bij stil te staan. En dan kun je onze tekst vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan de eerste vers die in de schuilplaats des allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachtig. in de schaduw des Almachtigen. Tot zover. En dan zetten we boven onze overdenking de veiligste schuilplaats. Ten eerste. Door wie die schuilplaats geschonken is. Ten tweede, voor wie die schuilplaats geschonken is. En ten derde, waartoe die schuilplaats geschonken is. Zo hebben we drie punten. Door wie, voor wie en waartoe. En hoop ik dat de Heer ons hart er is voor uitzien, om Omdat die waarheid is om te komen. Ja, dat is nodig gemeente. Door De psalm 91 wordt door velen gezien als een psalm van David. Omdat er gesproken wordt over een rots. Die schuilplaats is een rotsteen. Ze zeggen dat het was de spelong van Adullam. Maar de Engelse verklaarders, die schrijven deze psalm op de naam van Mozes. Omdat hij daar het woestijnleven zo naar voren brengt. Maar daar wordt dat ook in de woestijn van Judea gezwordig. Maar Mozes, daar legt deze psalm meer naar. En u zeggen de Joodse verklaarders, vlak achter, de, uit de Joodse boeken, en die schrijven deze psalm ook aan Mozes toe. Waarom? Omdat de vorige psalm ook van Mozes is. Maar wie nu die psalm gemaakt heeft, dat komt niet ter zake. Hij is neergepend bij het werk van de Heilige Geest. En die heeft dat toegelicht. En nu gaat hij als het slotstuk op het leven... Gaat hij naar het beginstuk van de persoon. Dat zie je dikwijls in de persoon. God heb ik lief. Want die getrouw heer hoort mijn niet. In. Hoort mijn niet. In. God heb ik lief. Maar dan gaat hij vertellen waarom. Hetzelfde in deze persoon. Die in de schuilplaats des allerhoogste is gezien. Zo, dat wil zeggen dat er gevaar is. Als er geen gevaar was, hoeven we niet in een schuilplaats te gaan zitten. Een schuilplaats is ook geen woning, houdt dat goed vast. Een schuilplaats is een plek waar we beschutting kunnen vinden tegen de levensgevaar. Dat is een schuilplaats. En daar was deze vreemdeling... Deze dichter geen vreemdeling van. Maar waar begint hij nu? Hij begint bij God vandaan. Hij spreekt hier in de schuilplaats des Allerhoogsten. Waar raakt hij God nu? Met eerbied gesproken. Hij gaat naar de deugde wereld. De Allerhoogsten. De schepper. Van hemel en aarde. De drager en de onderhouder. Van alle dingen. Niemand boven. Niemand. Die. Daar is die schuilplaats vandaan gekomen. Zo, waar komt die schuilplaats? Die komt bij God vandaan. Dat is ook wat. Bij God vandaan. Ja. Daar in de raad des vredes, Daar gaat hij heen, Hij gaat naar die eeuwigheidsgedachte, Naar die gedachte der eeuwig, Oor dat aarde Lees op haar grondpilaar, De Alleroogstij. Daar gaat het hart uit, Van Gods Bij tijd en een ogenblik, Naar die Alleroogstij. Dat is God. En nou in die schuilplaats. Maar hij zegt: de schuilplaats des allerhoogsten. En dat is Christus. Dat is een schuilplaats. Ja, dat is een schuilplaats bij God vandaan. Dat was zijn eigen grootzoon. Zijn lieveling. Zo lief. Hij heeft God zijn kerk gehad, denkt u maar over, Dat ze in de tijd van ons in die schuilplaatsen. En toen in de raad des vreemdjes heeft Christus zich op die schuilplaats beschikbaar gesteld. Voor wie? Voor in de gevaren verkerende kerk. Voor zijn arme volk op aarde. Die uit al haar schuilplaatsen uitgestoten zijn. En die naakt op aarde wandelen. En die weet dat ze buiten die schuilplaatsen. Is het een eeuwig ontmoet. Maar. Daar is de ziel zomaar niet goed. Nee. Want we gaan even naar het paradijs. En wat deed Adam? Hij nam een zorg en op in Dat weet je. Dikwijls gezegd. En wat deed Adam toen? Toen ging Adam een schuilplaats bouwen. Ja. Hij verborg zich. En toen riep God Adam. Nee gemeen. God riep Adam. God riep de mens. Ik ontmoet in Canada een kind van God. Die had het goed van God geleerd. En die man die zei wat tegen hem. Hij zegt, het volk van Israël, dat ging Egypte uit. Ja, dat is waar. Hij zegt, en alles boven de twintig jaar is in de woestijn gestorven. Zo de mensen zijn er niet ingekomen, gekomen. Maar wel het volk uit dat me was. Dat is de kerk. Want de aarde geliefde is één groot graf. Eén grote jammerpoel van zonde en ellende. En de ellende nou is voor Gods kind, dat hij die jammerpoel van zonde en ellende, die vindt hier. Zo, so, want hij is aarde aard. Hij is een graf gelijk. Hij is dood voor de dood. En daarom als God leven stort. Gaat dat graf gaat open. Dan gaat dat leven uit het dood te komen, En dan zal die leven. Al waar hij ook gestorven is. Denk daar maar goed om. En dan kan God geen die klein krijgen. Dat die leven schijnt aan een dood. Dacht je dat die leven aan een levende schoon. Je hebt geen leven nodig. Maar wat deed Adam toen? Toen had hij zijn eerste schuilplaats gebouwd. In de vorm van vijgenbladeren. En toen zegt de here waar zijt gij? Hij riep de mens. Hij riep Adam niet. Hij riep de mens. Hij roept om. Met onze vijgenbladeren. En wat deed God toen? Toen heeft hij die schuilplaats aan die twee bevende mensen ontdekt. Terecht die gezegd dat hij het haar zag. Daar zou die schouwplaat, die zou daar het voortkomen? Zo toen kreeg Adam de belofte van de verlossing. Was je nog niet verloren? Want dan gaat God zijn volle kleren dat de belofte de verlossing is. Houdt dat goed vast. En als ons kind Christus heeft leren kennen, als zijn verlosser, zal ze hem toch ook moeten leren kennen als een zalig maken. Want dan ben je nog niet klaar. Waarom niet? Omdat Noah zijn eigen meenomt. Noah zijn en, en dan gaat hij de levenshoeftein, gaat hij beschrijven. Dan gaat hij het leven van de kerk beschrijven. Hij hebt het over de pestalentie, die dag en nacht voortwoekert. Wat is die pestelentie? Gemeente, dat is de zonde. Die woekert dag en nacht. Jotter, in die stille nacht, ah, oh, de ligt de kerk, de ligt de mens. In die stille nacht, dan verschrik je mij met droom, want dat doet altijd ervoor die pestelentie. Die zonder pest is in bestaan. Daar komt hij nooit van verloos, nooit. Dat groet altijd maar door, altijd maar door. Job had er wat van geleerd. Job zegt in de nacht, zegt hij, dan verschrik je mij met dromen. En dan geen geld. Hij spreekt nog over andere gevaren. En wat spreekt hij dan over? Hij hebt het over. Des vogelvangersnet. Wat wil dat zeggen? Wel geliefde. Een vogelvangersnet. Wordt door de vogel niet gezien. Anders kwam er nooit geen eens in. Zo dat wordt verdekt opgesteld. Dat is de Satan met zijn licht. Dan komt hij als een Engels is licht. Dan gaan we maar eens kijken wat hij zegt. Dan zegt hij tegen God. Ja maar dat is niet van God geweest. Hou je dat ook nog voor? Je niet verhaal bij. Als het van den heren was, was het zo. En dan, als je nu William Huntington leest, William Huntington, die he heeft nog te dat hij he door het huis heen liep. Een gat in kleed, meisje. Een gat in kleed. Vanwege de vloeken. Die ziet je ziel geworden te werden. Vanwege het ongeloof. En het atheïsme, die in die man de ziel geworden te werden. En wat deed hij dan? Ging hij midden in die stille nacht, ging hij te salle En van binnen zat hij hem te vervloeken. Dat God God's kind. De strijd. Die vogelvanger. Die verleidde. En dan geen geld. Wordt niet overgesproken. Die schuilplaat, die de ziel nodig heeft. Om wel getroost te leven. En eenmaal zalig te stellen. En dan gaan we nog verder. Ja. En dan zegt je ik zal verdekken met zijn vlerken. En onder de vleugelen zult vijf vertrouwen. Wat wil dat zeggen? Dat werd ik allemaal op die schuilplaats. Gemaakt. Daarom zegt de heer Jezus. O, hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Om eenmaal heb ik u willen vergaderen. gelijk een haar O gemeente van warme maar gij hebt niet gewild. tot dat ego's gezegd wordt in het uurtje van ooit ga gij hebt niet gewild. O mijn normalen, heb ik wil willen vergaderen, gelijken en aarikken, en dat voorbeeld wordt hier gebruikt, en dat weet hem allemaal, maar mijne mede reizen, naar de eeuwigheid, Daarom wordt dat beeld zo gebruikt, Rut. Laten we nu Rut eens nemen. Dat is het beeld van de kerk. Rut, die moest werken voor het bestaan. Rut moest dag en dag rapen, want ze wou niet sterven. Maar, toen is er een tijd gekomen in haar leven, dat er staat, en het was aan het einde van de kerkhoog. Dat was niet meer te halen. Zo moest moesten nu heen naar, naar, naar Moes. En er ging een kind uit de nood van de wiel. En naar Boaz. En jouw Boaz, dat weet je niet. Maar ze kon geen andere weg heen. En dan roept hij trouwens uit. O God, ach waar dan heen. oh God, tot u alleen. Hij kan niet verder. Want als de kerk, als Gods kind, geluid wordt naar die borg. Dan gaat hij door de gangen van de dood. En daarom schreeuwt ze het uit. Breid dan uw vleugel over mij uit. Dan is de bescherming gevonden. onder die vleugelen van die meerdere broers, Zoals de moeder de kip. Die kuikentjes allemaal onder de vlerken doet. Dan zie je geen kuiken meer. Nee, net niet. Dan zie je alleen de moeder. En daar blijft u wel vandaan. Daar heb ik niet. En daar kijkt de kerk naar. En dan zegt hij, wie wil in die schuilplaats gezeten. Dat is Christus. Maar, voordat die schuilplaats waarde kreeg voor ons, moest Christus het zonder schuilplaats doen. En dat moeten ze een keer in de ziel ervaren worden. Want we komen niet klaar gemeente met een gemoedelijk praatje, nee echt niet. We moeten geborgen worden voordat het uur der dood werd. Want er is het wel een vuchte en als nu de kerk uit de wereld getrokken wordt, dan gaat die precies eender als dat hij getrokken wordt uit de kroeg. Het kan me niet schelen waar die vandaan komt. Maar uit uit de zonder. En hoe gaat dan de kerk? Met een volle buidel. Hebben ze niks te kort. Zoals, nou hebben ze helemaal geen schuilplaats nodig. Tegenwoordig hebben die mensen, die beginnen bij de bekering, beginnen ze bij de reëtje. Maar daar begint God niet hoor. Nee, gooit die bekering maar gerust overboord dat ik zelf al verborgen Zijn we dat eens over de Heer Jezus. De meest verborgen persoon voor de ziel. Onthoud dat maar. Maar die ziel die wordt geleid uit Egypte. Uit de diensthuis der zonde, Geen lust meer om in de wereld te dienen. Vrienden alles te rijden. En er gaat die ziel maar Naar een onbekende toekomst. Tegenwoordig weten ze het zo goed. of kind weet het niet. Waarom? Omdat hij blind is, is hemel blind. En dan komt de strijd. Is het wel van God gelijk? Zal ik me niet bedriegen voor de heenbrugte? Ja, want dat gaat zomaar maar niet. Jammer zeggen ze hem binnen, als God ons terecht komt, dan moet jij sterven. En dan zegt ze je nog houden. Maar dan zit hij weer in die vogel van de zonde. Kijk, daar heeft de dichter het over. Maar hij moet naar die schuilplaats doen. Hoe zou die daar nu komen? Wel, toen het volk van Israël uit Egypte kwam, toen hebben ze verzonnen. Ze waren met zilver en met goud door. En maak Gods kind dat mij, we zullen het eens bevindelijk zijn. Maak Gods kind dat mee, ja zeker. Er komen tijden in de leven. Dat is door de liefde Gods gedreven. En als je met de dichter uitroert, hoe zoet. Hoe zoet zij mij uw redenen. Zijn. Geen honing komt geen, Hoe weet En dan zegt hij op een andere plaats. Zegt hij wat weer. oh wat vrede smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. Oh ja. Als die zielen dat meemaken. In die begintijd. Dat God ze gestopt heeft. Op de weg naar de eeuwige verdoemenis. Maar dat er een mogelijkheid is. Dat ze in de woestijn terechtkomen. Dan komen ze in de onmogelijkheid. Waarom? Dan komen ze in een nauwe pas. Dat was een nauwe pas. Aan twee kanten bergen. En voor de Rode Zee. En achter de Egypte. Ja, ja. Want die oude Farao die laat zijn volk niet losdoen. En dan komen ze in de, mogel in de onmogelijkheid. Dan komen ze op de uitocht in de dood. Maar ja, dan komt God er aan te pas. Want die baande door de woeste banden. En breed de stromen om te pas. Nooit meegemaakt gemeente. In het geestelijke, in het tijdelijke. Dat God alle wegen afsneemt. En dan ze van binnen zeiden nou, dat is nou die God die je zoekt. Zie het nou. Dan God niks voor je hebben moet, er is toch niets van God bij. Waar maak je je druk over, man? En daar gaat de toestand Ga maar door. En dan komt de ziel nog domoogelen bij. Bij de ziekte van kinderen, bij sterven van kinderen, bij sterven van vader en moeder, dan loopt de ziel voor. Want als je ze benieuwd naar, ga door, ga door, ga door. Maar dan komt God. En die bande door die woest en weg waar geen berg is en dan liggen ze in de woestijn en dan krijgen ze met een zorgend God te doen want dan gaat God die kerk verzorgen en een onderhoudend God maar dat is nog geen verlossing, houd dat toch als vastgemeen? hij moet naar die schuil hij moet ontdekt worden aan zijn goddeloze bestaan hij moet ontdekt worden aan zijn bedriegelijke hart, hij moet ontdekt worden aan al de schuilplaatsen die, die Welke zijn dat voor? We? Wel. De ene zoekt het bij God gehoord. Geen kwam plek, hoor. Helemaal niet. De andere zoekt het in de kerk. Bij heel op je plek. Want het is geen schuilplaats. De derde zoekt het hier. En de vierde zoekt het daar. Maar we zoeken het allemaal buiten terecht. Denk daar goed. Dan hebben we nu een tijd, die ja, we hebben nou zoeken de meeste mensen de schuilplaats in de gemoedelijkheid. En dan nog een beetje godsdienstigheid. maar die schuilplaats is niet bestand tegen de toren, daar kom ik achter. Zo, gaat er nu met die ziel gebeuren? Die ziel, er komt een tijd in het leven gemeente, voordat we in die schuilplaats zijn, dat God het op onze ondergang toelegt. En als we dat nooit meegemaakt hebben, is het nooit van God geweest. Zo so, wat ziet u die ziel? Dat hij sterven moet. En hij kan niet sterven. En hij moet sterven. Nee gemeente, hij mag sterven. En alles wat buiten die schuil Kijk, dan gaat de 27e persoon maar. Want God zal mij, of dat hij mij dusge, in rand en daar verspreken. Kijk, dat is het geloof. Dat gaat dat zwakke geloof, dat gaat in de ziel grijpen. En die grijpt zich vast, maar in die trouwe God. En dan wordt die door de liefde wordt de ziel uitgevoerd. En daar gaat God zien, maar geen schuil ze zijn zomaar niet bij die schuilplaats. Ja, maar dan is die dichter, nee, die dichter is helemaal niet met je tevreden. Echt niet. Nee, nee, die dichter is niet klaar mee. Mozes is echt niet met je klaar. Want wat zegt hij? Die? die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Waarom? Want nu gaat het anders worden in het leven van de kerk. Wat gaat er gebeuren? Ja, hij komt onder de zon. Ja, dan moet je voor in de woestijn geweest hebben. En daar in die hele varre zon, woestijn, die hete zon, boven jou, en geen water. Nee, dan gaat de zielen dorst. Ja, mijn Dorst. Oh, dat dorst. roept God de kerk het wel toe. Ja, dorsten. zijn ze die honger en dorsten, eet. Naar die gerechtigheid. Oh, mijn ziel doorstaat, dames en Oh, God uit mijn hart, Wanneer, wanneer, zou ik naderen voor u Oh, daar zit wat tussen en wat is dat? Daar zit recht. Zo, nu komt de kerk die komt onder wat? De bediening van de wet. En nu gaan God die kerk door het wet heeft gegangen En als de kerk dan de bediening van de wet komt, dan ontsluit God En wat is dat? Ik heb het over een volk die wel eens een belofte ontvangen hebben, en bemoediging, zou God aan zijn, arbeid heeft. Maar die buiten Christen. En daar moeten ze naartoe. En zou zouden ze daar nu naartoe geleid worden? Wel, zoals die beestjes naar de ark. Ja! Die werden door God geest naar die ark geleid. En wat doe, doet de heren dat nou? Die breken al onze, al onze steunplaatsjes af. Met het ene val je om en met het andere kom je tekort en met de derde kom je in de dood. En met de vierde word je bedrogen en je komt jezelf je op een plant zitten. Ja. Waarom? Omdat hij moet geleid worden waarheen. Naar hoger. Hij moet naar die schuilplaats. Hij moet naar degene die geen schuilplaats had. Die daar blootgesteld werd bij de ark. Op de golven en baren van de toren. En zijn gerechtigheid. Daar uw golven, daar uw baan. Mijn benauw, ziel er verbaas. Daar heeft hij uit, totdat vermoeide en belaste volk van God. Het is volbracht. O, dat volbracht. Als God kind dat is geloven mocht. Het is volbracht uit de mond van die gezegende Emmanuel. Het is volbracht. Daar rusten de vermoeide van kracht. Daar houdt hij het maar die weg. En daar lag de kerk op de toren, God op de hoogte. En daar ging die af. En die rustte niet. Ik hoop zo betreken. En dan wordt die ziel geleid naar die schuilplaats. Dan neemt God dat kind, dat die onder een onderhoudend God, bij dag met de wolkolom en bij nacht met de vuurkolom, zo de vijanden kunnen hem niet vernielen omdat zou het Godskerk kerk vernielen, ze zouden hem doodnijden. Heerlijk. Maar ze kunnen God's kind niet vernielen, ze proberen het ook. Want hij hele hel is erop uit. En dan heb je de gorsdienst nog, dat zijn je grootste vijand. Hoe denk je De wereld laat je onder rust. Ja, zeker mensen. Als je in New York op de grote vliegveld loopt, en je loopt helemaal in het dan kijk, de mensen naar je en die zeggen niet. Je moet het eens dus tussen de gorsdienst proberen. De een heeft deze aanmerking, de andere heeft die aanmerking. Maar die mensen laten die lopen, die denken toch die man is... Eh, weet je niet? Dat is de, dat is de wereld, de godsdienst. Die zou Gods kind graag vermoorden. Waarom? Omdat ze vijanden van vrije genade zijn. En daar gaat de ziel. En waar laat God nu die ziel? Aan. En we denken nu, gemeente, die ziel maar naar die schuilplaats. En wie leidt nu Gods kind, dat is Gods geest. En door wie wordt nu de kerk geleid? Door de vader en de geest. En hij wordt door Christus verlost. Ja, daar hebben we nu de geheim. De kerk wordt uit een drieënig God bediend. Daarom die in de schuilplaats des allerhoogst is gezeten. Waar kwam die vandaan? Bij de vader. En voor wie is die bestemd? Voor de kerk. En daar gaat de kerk. Door de woestijn bezoekt. Dus en waarin Naar het dal van hem. Nu komt de wet. Nu komt God om zijn recht. Als je daar een indruk van krijgt. Dan wordt dit dus met God heen. En mijn is aan Gods kant vallen gemeente. En mijn is bepaald worden. Bij zijn afkomst. Eerlijk. En als we bij onze afkomst bepaald worden. Hebben we geen recht. Waarom? Dan zijn we de naam alleen. We zijn onze naam verloren in onze diepe volk. Kijk, en dan komt er een tijd in het leven zullen ze wel eens een blik krijgen op die ark. Zo, en dan hebben ze een blik gekregen op die ark, maar daar zitten we er nog niet in. En hoe ontmoet je in onze dagen? die door de belofte in het dal van Aafpoort een blik gekregen hebben op die lieve borst en die vorige door het geloof een ogenblik hebben mogen omhelzen, wel zal zijn. Die zonde zijn vriend, die van de straf voor eeuwig is onteindigd, wiens wan bedrijf, waardoor hij was bedrijf. Voor het heilige woord. Des Heeren is bedekt. Zo so dat is een bedekt. Maar de kerk moet verder. Nu weet u al, kijk. Nu gaat u dat hier allemaal wel zien. En u zal geen kwaad leder varen. Nee. En het vierde vers. Hij zal u dekken met zijn vlees. Wat krijgen ze toch allemaal... ...kostelijk onderwijs he? Ja, maar de kerk komt niet verder. Waarom niet? Omdat de kerk werkt op het lees van, God op de dood. Dat heb ik niet. Want in de dood van de kerk... ...daar lag de zaligheid. Waarom? Omdat ze in Christus geborgen moeten worden. Ze moeten in die schouwplaats. En die moest nu voor de kerk de dood in. Want Christus had geen schouwplaats. Christus heeft het gedragen. En weggedragen door onze overtreding. al dat je zaaien erin van Door onze ongerechtigheden verbreid. Kijken wat van volk des en Een verbreid zo volgt. In gemeenschap. Met een verbreid zolp. Die schuilplaat is te zijn. En ik krijgt de ziel er wel eens een blik op. En als de ziel er dan een blik op krijgt op die borg. Dat hij weet dat er een borg is. Dat hij weet dat die borg voor zijn is. Heeft hij nog niet in die borg geboren? Nee. Dat is een andere daad. En wat gaat er dan met de ziel gebeuren? Dan komt hij weer in zich ermee. En daar ligt de kerk vandaag dag, Daar ligt nu God's in. Een uitgang naar de borg. Een belofte van de borg, en ontsluiting in de borg, en daar zit de kerk. En nu zijn er nog enkele in onze tijd, die door de vrije soevereine eenzijdige godsbediening verder gelijkt. Waarom? Omdat die ziel, die een blik op de borg gekregen heeft, heeft kennis gekregen aan de schande van zijn bestaan. Die beschadigd bij de schande. Houdt het over, het De schande van ons bestaan. En daar blijft nu de kerk in. En nu wordt de kerk in onze tijd zalig gestoken in ontluiting in de woorden. De maar denkt er goed om, gemeente. Ja, ik ook hoor. We staan nog buiten de orde. Denkt er goed om. Nu zeg ik niet dat die ziel niet in die orde komt. Daar heb ik niet over te oordelen. Het alleen maar de feest. Dan staan we buiten dan staan we buiten die rots. Mozes stond in de kloven der steenrots. Elia stond in de kloven der steenrots. En God roept zijn kerk toe. Kom aan, zegt de heren, tegen zijn volk, tegen zijn kerk. Laat mij uw stemmen horen. O, die kloven der steen, die duinen, zitten in de kloven der steenrots. Laat mij uw stem horen, al die stemmen van de kerk op. Ja, dat klagezang van de kerk zocht hem in mijn bange dagen. En ik hield niet op mijn handen op te heffen, Armo. En dat is die stemmen is heer. ja, want dan zal het ervaren worden in de ziel. Ik ben gewond, al dat eindige. Dat een zijn, dat soeverein, die naar mij niet zocht. O, dat komt. En daar komt die voor. Toen zag ik als een uit de dom. Hij ging in het heim. Daar in opgelost. Worden. Nu ligt er een daad achter. Want wat gaat er nu gebeuren? Nu komt er een tijd in het leven. Dat hij met de ontsluiting van de borg in zijn dodelijke armoede moet treffen. Waarom? Er moet een afhandeling plaatsvinden. Er moet een tijd komen dat God hem wordt gerecht gedaan. Dan wordt onze daar ook al gelogen. Ja, mensen, je maakt wat mee. Maar er moet een tijd komen in ons leven dat God hier een viest komt. Denk er erdoor. En dan we in onze consciëntie met de Vader in kennis komen. Waar God als rechter, die beslist. Die beslist. En dan die schuil. Oh, bij Noah. En als dan de kerk geborgen wordt in Christus, wordt door de Vader die of de dood. Op de verdiensten van Christus vrijgesproken van schuld, straf en zoen. Hij krijgt een recht en eeuwige leven en toegang naar de vader. En daar zit hij dan, want hij heeft het over gezeten moeten verder. De tijd is al om. En dan zegt hij op een andere puntje, waar toe? Want die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Dat wijst op rusten. Gezeten. Waar rust hij dan in? Wel in dat volbrachte borgwerk van Christus. Daar rust de kerk in. In hem mijn pas Oh, in de strijd die je het allerzijd. In de hebbelijkheid. Het onrecht nooit gevonden. Hij staat nog voor de zaak. En dan wordt het zo benauwd. Maar kijk, in die rots, daar kan die slang niet inkomen. Nee, dan moet hij blijven. Kijk, daar kan de duivel niet in daar moeten de duivel blijven in dat van de ziel, dat kan niet Maar nou het stand worden. En er staat er hier die zonvernachtig in de schaduw des zomers. Dat brengen ons terug naar onze persoon. Want dat er, er duizenden en tienduizenden zien vallen. Hoe blijven wij er als invallen gemeenten? oude vandaag. Ga nu vanavond eens rustig op je bedje liggen. En ga dan met je gedachten eens terug naar je jonge jaren. En hoeveel zijn er dan al niet gevallen die je gekend Misschien ben je nog maar alleen over. En dan zou je ook vallen. Ja. Duizenden aan deze zijde. En tienduizenden aan de andere zijde. En daar zit de pijlgericht. Daar zit nu die vermoeide pelgerie. Die door Gods geest in Christus is opgevoerd. Zoals Noah. Aan de wereld ontrokken. En ze leven met Christus. Met het Waarin? In God. Kostelijk hè? Ja je dat zo kostelijk. Als je dat nog beleefd. Dat je leven in God geboren is in Christus. Afgetrokken van de wereld. En daar gaat het levenscheepje. Op de dood, de oceanen van God storen en zijn oordelen zal het niet omkomen. Nee. Want hoe hoger dan, dan die oordelen zijn, hoe dichter dat hij bij de vader is. Bij zijn lieve God en Kroon, daar gaat de kerk. Die zal vernacht, Zou dat is geen ban misschien voor God, zien? Nee, dat is geen band misschien. Zou het wel zouden, nee, die twijfel dat is het ongeloof dat in de ziel ligt. Dat komt omdat die ziel en die rust op dat één enige fundament. Dat de ziel voor de rechtvaardig maken, rust op het bewegelijke grond. Maar dan krijgt hij een levens en rust. En daar rust Gods kind. Waarom? Dan kan hij met heilige eerbied zeggen, vader, u kan van mij niet meer af. Met heilige heer. Kijk dan God zijn vader. Denk erop. Want dan is de zon weggevallen En dan komt hij terug in zijn, in zijn staat de rechtheid. Als de schuld betaald is. Maar dat moet de ziel medegedeeld worden. Er zijn nog verdere gangen achter leven. Maar die zal vernachten. Dus dat is geen bang misschien. En wat betekent nu vernachten? Goed vasthouden hoor. er staat niet woning, want er kreeg hij een huisje aan deze kant. Nee, hij blijft eens werven. Want toen God de ark toesloot, had dat toch eens bij op beeld. Toen zet hij de raaf uit, maar die raaf kwam niet terug waarom. Dat was een oranje vogel, die kon zijn eigen voet aan de lijken. Wat die zat dan. Maar de duif niet. De duif vond geen rust. Waarom? De reine vogel. Gods kerk. Buiten de aren kan je rusten. Waarom Op de golven van God eeuwige toren. Kan hij niet rusten. Zo dan moet hij binnenkomen. Maar die duif kon het gat niet vinden. Die kon dat luikje niet meer vinden. Zo Noach stak zijn handveld. Ja, dan ben ik. Zo wordt de kerk binnengehaald in het gebaar. En... Nu stapte al buiten uit die ark. En toen Noah die ark uitstapte, toen stapte Noah achteruit. Ik hoop dat je me begrijpt. Toen stapte Noah achteruit. Die had zichzelf meegenomen. En het eerste wat al deed, hij dronk zijn eigen dronken, dat was je toch? Dan moest hij heen gaan leven, uit gaan leven wat hij daar had ingeleefd. Oh mens, er is van de mens nooit wat te verwachten. Al oh, dat vrome gedoe. En die vrome praatjes en mensen, nog smorgels zijn knieën vragen of God hem bewaren wil. Want de kerk zou ook een honderdste bovenrollen. Duizendmaal. Ach, mij zou op met die vrome praatjes. Maar Gods kind gaat het weer. Dat het een wonder is dat hij niet in de zonde valt. Je hebt die beschermende, de dragenhand hand nodig. En dan wandelen ze wel eens weg, hè. Of, of niet, hè? Nee. En dan laat die eens weer zijn poosje in zijn plek. En is ook, hoor. En dan zegt dagen in de 119e. Ai, zoek niet. Ai, zoek Want dan moet hij weer gaan vernachten. Want als het nacht is. Dan is het vol met gevaren. Dan komt het gediert op de weg En dan rusten we rust aan de kerk in. In het volbrachte werk van Christus. De kerk rust. Aan de boezem. Van je lieve bloeddruimel. Daar rust ik heen. Ja. En daar rust die In zijn blanke gerechtigheid. En dan kan het rofgedierte. Dat niets in het woen ons ziet. Toch die zielen van God Niet krijgen. Dat moet je lezen. Kijk, kunnen de strijd van binnen en van buiten. Maar hij rust hij vannacht. Hij is veilig. Tegen de vliegende draak en de pestalentje, de zon, alles veilig. Waarom? Dat is die rots. Gij zijt erop, rots, oh God, waarheen ik vloed. Gij kunt en wilt mijn ondergang doen. Ach, gemeente, buiten die borre van Christus. Zal het nooit en ten nimmer, zal het rusten worden. In de schaduw. Des almachtigen. Wat betekent dat? Dat betekent gemeente Adonai. En El Shaddai. Kom aan katekezanten. Het is allemaal geleerd. Adonai en El Shaddai. De schepper van hemel en aarde. De Adonai, de Verbond. Daar rustig ik In die één, één De oma. Die mag te spreken En het is er. En te gebieden. En het staat. Daar, daar zonder kerk. Wat we nu willen doen uit de 32e persoon. En daarvan het vierde vers. Gij zijt mijn heer ter schuilplaat in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt mij, daar ge mij in ruimte stelt. Met blij gezang, dat mijn verlossing nou, mijn heer, zal u al mee naar het recht doen handelen. Ten wijze nu de weg. Die gij zult van ik zal u trouwen, verzelf met mij raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat, het vierde van de twee en I know, Ja. Door de bediening van Gods lieve geest. Zie je gemeente. Dat een drie ene God. Is. In de bekering. En in de leiding van zijn kerk betrokken. Een drie ene God. Zoals het altijd over de Heer Jezus. hebben nooit over God. Of de Vader. Dan moet je er maar een groot vraag tegen achter want de kerk wordt uit een drieëne god bediend. in de schuilplaats des allerlei is gezeten. En voor wie is het dan? Dat is nu voor een verloren mens. Die uit de gemeenschap des vaders is gevallen. Die zonder schuilplaats op aarde zijn. Daar is het en die door de ontdekkende, ontblotende, ontgrondende genade uit het eenzijdige wordt, op die schuilplaats geweest worden, desalmachtig. Maar waar gaat de zondaar nu leren dat die schuilplaats voor gemaakt is? Ten eerste als een verberging tegen het recht. Als we u niet loslaten, tegen het recht gods. Ten tweede is die schuilplaats tegen de Satan gebouwd. Ten derde, tegen het inwonend verderf en de zonde, is deze schuilplaats bestaan. En deze schuilplaats is machtig. Om ons daarvan te beschermen. Ten vierde. Is deze schuilplaats gebouwd voor de kerk. Tegen de wereld. Ook de wereld hier. En nu. Waarom vliegt nu toch. zo ziel naar die schuilplaats. Maar God is vragen gemeente, om dan ze gevaar te zien. En hoe zien wij gevaar als God onze ogen opent voor onze droeven staat op aarde? Ja, ja, dan we zonder God op aarde en droeven staat. Dan gaat de mens vluchten. Vluchten, die onbekende woestijn vluchten, weg. Weg, wereld, weg, schoppen. En waarom gaat nu de wereldling verloren? De onbekeer. Waarom? Omdat ze geen plaats hebben voor die schuil. Ze zien het gevaar. Het is precies in de gemeente. Als toen ik begon. De ark. Het meest onheils profetisch werk dat er ooit Die ark die wees op een naderend oordeel. Denk er toch eens over kinderen in ons midden, jonge mensen, die hebben zo'n kostelijke zin. Als je langs het graf leidt, dat is een teken, een onheilspellend teken. ...van een naderende dood. En ook voor ons. Want... ...geliefde... ...bij de dood... ...van ons hele schuilplaatsjewerk... ...als een kaarthuis in elkaar. Niets blijft er voor ons. Wat uit stof is... denkt er toch eens om kinderen. Wat uit stof is leven Ooit, gemeente, door de tijd die alles schenkt. Maar gij zijt, o oh, oprecht, o oh, Heer daarin. Eer en open. Zo waar moet het nu heen? Waar moet het nu heen? Jij met maar waar het heen is. Ik hoop dat God je nog eens een keer wil brengen op een plekje dat je het niet meer weet. Dat je het niet meer weet waar is. ...niet meer weet genoemd, want eenmaal zal het als een kaarthuis in elk andere zakken... ...en die in de schuilplaat des allerhoogste is gezeten. Daar mag die rusten. En nu is er een volk op aarde, die door de hangen der ontdekking, ontbloting ...en leidingen van Gods geest, ook door onderwijs van Gods kinderen... Moet je nooit min achten hoor, kinderen. Want die hebben je ziel er niet voor over. Maar, die hebben misschien wel eens een blik gehad op die schuilplaats. Maar ze zitten er niet in. Zo, wat duidt dat voor ons? Het is. We moeten in die schuilplaats geborgen worden. Ja, maar hoe zal ik er ooit inkomen? Nooit. Ik zal er nooit in komen. God zal je er zelf in leiden. Hij zal leiden het zacht gemoed. Dat is het verbrokene, het verslagene, het vertederde. het zacht gemoed in het efferecht Dat is. En dan gaat de mens. Aan gemeente. En die een nederig volk. Want daar gaat die om hoor. Die zal van hen. Zijn we gaat weten. dat En daar moet het heen. Wil het wel zijn op weg Naar nou, die onzaggelijke weg. Denk u maar. Mag ik eens wel vragen bekommerd volk van God. Waar rusten we al niet in? Nou weet u eens eerder. Tussen God en je ziel. Waar rusten we al niet in. Zonder in die schuilplaats te komen. Want het inleiding in die schuilplaats staat met het verlies van ons leven. En dat willen we niet. Ik ook niet hoor. Nee. Dat wil ik ook niet. Ik wil ook niet sterven. Hoor. Maar we zullen ingedragen moeten worden. Met het verlies van onszelf. Om in Christus geborgen te zijn. En waar rusten we al niet in. Oh, die strijd. En dan komt die strijd in de ziel. Eén deze daar, Zeg daar. Zul ik in de handen van paard en zou omkomen. Ja, dan kunnen ze het niet meer, Rebecca. Maar. Daar hebben we nu de kerk. Die wordt bediend uit God. Die trouw houdt. En eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen. Het, het. Zijn er handen. Ah. O grote hondferme. Dat we toch eens kennis mochten krijgen aan die schuilplaatsen En dan. Mocht hij er zelf nog eens aan te pas komen. Mocht hij nooit met uw lieve geest. In ons midden komen arbeideren. Goud uw hand zo stil. Doen. Ach, Heeren, Mocht uw kinderen nog gedenken op de Na die ontzaglijke En alle die op uw zegen hopen. en heren wezen nog een hand. Mocht de arbeid aan de zielen oorscheen. Om uw verbond willen. Amen. Um. Zingen we nu het 91 zomer, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, waardoor door den hoogste koning de in de duistere nacht. En wat er verder wordt, het eerste van de 91 <tiedert>